Het apparaat van de echte macht of regering staat boven electorale belangen. De staat binnen de staat zal nooit toestaan dat er een situatie ontstaat... waarin men macht en voordelen verliest aan die van de democratische. Het behouden van de status quo door het gevestigde establishment van de macht. De staat binnen een staat in het Engels deep state. We hebben nog nooit in Nederland een premier gehad... die op zoveel punten, en heus niet alleen de WOP, kijkt naar de toeslagenaffaire... gedekt heeft of zelfs geïnitieerd heeft dat de wet overtreden wordt en iets waar zelfs mij de schellen van de ogen viel... is toen hij onder Ede gehoord werd, zei hij... onder Ede, als het om politieke redenen uitkomt... schuif ik de wet opzij. Eerlijk gezegd dacht ik, toen, nu moet de boevenwagen voorrijden. Want, we, Want een premier die zegt dat hij de wet overtreedt... als hem dat uitkomt, vind ik eerder horen bij een banaan... dan bij een polder. En wat zegt dat u over de huidige stand van zaken? met betrekking tot Dat zegt tot Nederland? mij vooral iets over de Tweede Kamer. Uh, je, je, en over de bestuurlijke cultuur, de hoogambtelijke culturen. Je kunt dit allemaal op de heer Rutte projecteren... of op een staatssecretaris of op een minister, maar dat is personeel. De Tweede Kamer is de baas. Hij zei dit in een commissie van de Tweede Kamer. Die hadden kunnen en in mijn ogen moeten ingrijpen... In mijn ogen had uh, de heer Rutte geboeid die zaal moeten verlaten. Hebben zij gefaald? Ja.